Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De coalitie van VVD, CDA en PVV in provinciale staten in Limburg hangt aan een zijde draadje. Het CDA is zeer kritisch over de houding van de PVV-fractie tijdens het bezoek van de Turkse president Gül. Het CDA vergadert nu over een motie van wantrouwen. Die is ingediend door de PVDA tegen de PVV gedeputeerde Krebber en Jansen. Die hebben volgens de PVDA het imago van Limburg beschadigd... ...door zich afhankelijk af te melden voor een lunch met de Turkse president. Mogelijk was dat onder druk van partijen. Wilders. De Tweede Kamer wil opheldering over de slechte beveiliging van meer dan 300.000 personeelsdossiers en medische dossiers. Volgens het televisieprogramma Zembla is het ICT-systeem HumanNet zo slecht beveiligd dat de website eenvoudig is te hacken. De Kamer wil dat minister Schippers snel uitleg geeft over de oorzaak van het lek. De regeringspartij CDA vindt dat bedrijven die zo onzorgvuldig met privacygegevens omgaan een verbod moeten krijgen dit soort data te verwerken. Het Openbaar Ministerie verwerpt het pleidooi van de advocaten van Robert M. dat hij moet worden vrijgesproken. De advocaten vinden dat het bewijsmateriaal van tafel moet, omdat de politie het huis van M. niet had mogen doorzoeken zonder toestemming van de rechtercommissaris. Volgens het OM zijn er geen procedurefouten gemaakt bij zijn arrestatie en bij de huiszoeking. Dat KLM-vliegers op hun 56ste met pensioen moeten is geen leeftijdsdiscriminatie. Dat vindt de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Hij heeft, geeft advies aan die raad en zijn adviezen worden doorgaans overgenomen. Ongeveer 10 KLM-piloten stapten naar de rechter omdat ze willen doorwerken na hun 56ste. Tot nu toe kregen ze van rechters geen gelijk. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad ook de klacht van de vliegers af te wijzen. Verplicht pensioen kan nuttig zijn voor de werkgelegenheid van jonge verkeersvliegers. En voor meer doorstroming zorgen. Het weer, het toenemende bewolking en buien met een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur om 13 graden. Morgen ook bewolkt met buien en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van den Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, bij knopende de Eemnes 4 kilometer en verderop bij de Afwit Bunschoten 5. Op de A10 de ring Amsterdam, tussen Diemen en knopend Amstel 3 kilometer, bij knooppunt Amstel zijn twee rijschokken dicht. Tussen Afwit Haardem en knopend Koenplein 2 en tussen Rai en Amstel Business Park ook 2 kilometer. A13, daarna Rotterdam bij Delft 2 kilometer en verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 6. A15, Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 2 en Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en knooppunt Gorkum 8 kilometer. De rechter is daar dichter. daar staat een vrachtwagen stil. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Elbrechtseplein 4 en op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ook 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vrijdagmiddag even over de klok van drieën tijdens weer voor de Euro rackdown Vorige week moesten jullie het even zonder mij doen, twee uurtjes lang. Maar er was een waardig vervangersap aan deze kant. Bedankt nog steeds aan Ombord Jan Vos om het vorige week even over te nemen. Ik weet dat hij hier met het zweet in zonde heeft gestaan. Ik ruik het nog steeds. De 22e aanging alweer van de hitlijst aflevering 16. En vandaag alweer de 20e van april. 16 stijgers in de lijst, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Er gaan natuurlijk ook twee platen uit. Vorige week nog het langs genoteerde Studio Killers en de Ode to the Bouncer. Nu na 17 weken uit de lijst. Michel Telo, I see it, Pego staat er 13 weken in. althans stond er 13 weken in. Want ook hij verdwijnt uit de lijst. Emily Sandé, Next to Me, is de snelste stijger met 9 plaatsen. En Alicia Reet Jump Jumpsmokers Alone Again zakt er 9 en daarmee de snelste daler. Langs genoteerd vinden we een beetje onderaan de lijst. Zoals vaak, 16 weken lang staat hij al in de lijst. Kevin de Graaf en zijn Soldier. Niet helemaal onderaan, want onderaan staat Juan Franca, you en me in vijfde week, straks zij al naar de laatste plek. Maar naar de reboornje daar in 12 weken van 33 naar 39. Op 38 komend van de 34 in de 16e week dus de langs de plaat. Kevin de Graaf en zijn single Soldier. Euro breakdown op vrijdag. op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. No, my life. You're, a You're beauty. Man, i think somebody so let's turn off the lights and give me that spark. What like. i can only imagine was dat natuurlijk van David Chris Brown en Lil Wayne een van de nieuwe punkgomers het Geta's laatste album, Nothing But The Beat, heeft al een hoop bangers voorgebracht. Sommigen succesvoller dan de ander. Maar alle in samenwerking wel met gevestigde artiesten als Nicky Mier, Ludacris of Usher. En even leek het erop dat de nummer 1 DJ van de wereld zijn allen bekende strategie ging veranderen door de instrumentale, de alpha beat, uit te brengen. En is minder waar, want opvolger Turn Me On en I Can Only Imagine zitten gewoon weer vol met bekende beats en stemmen. In nummer 37 was dat dus David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I can only imagine. Op 37 van de plaat nieuw Winnen. We gaan nog even terug naar 38 van de langsgenoteerde plaat van deze week in hand van Griffin, LeGras en A Soldier. La, da, da, da, da, da, da. the truth. Staat hij in de lijst van Europa Gavin Graal en Soldier? Hij verliest dus wel hier zak van 34 naar 38 en nieuw win op 37. David Guetta, Chris Brown, Lil Wayne. I can only imagine. Vorige week stond hier dus in deze positie Obert Jan. Hij kwam toen een van de nieuwe binnenkomers tegen op plek 39 en die gaat deze week drie plaatsen verder omhoog. Ket ook Kneen en Nelly Vettaro. Is anybody out there?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 Slowly losing his fire Close to retire With one last hope He puts his arms up higher I can see you crying out, here. Yeah. Is there anybody out there? He's really counting on your love Still struggling up here the Jones and my bones and you were tight. Such a crime. Not a single word. Sipping on. For you.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 32 van deze week in handen van Karim The Broken Hearted. Vorige week kwam de plaat binnen op 37 en nu dus vijf plaatsen verder omhoog naar 32. Dan gaan we nog één plaats verder omhoog. Want op die plek 31 komen wij de hoogte binnenkomen van deze week bij, tegen. Met de hands all over singles scoren de mannen van Moon 5 al grote hits. En dat met de namens Misery en natuurlijk Moves Like Jagger. Welke zich met 8,5 miljoen downloads kan scheren bij de best verkochte singles wereldwijd. Dit jaar staat er weer een nieuw album in de planning getiteld Overexposed. Een plaat die een kleurrijk door Picasso geïnspireerde koffer bevat zal op 26 juni verschijnen dat is een uh, plaatje samen met rapper Wiz Calavia, die tegen het eind van de plaat een uh, vermakelijke vers dropt. Het heeft is passend in de opgewekte sfeer van het nummer. En zoals gebruikelijk zoekt de liedzanger Adam Levine, begeleid door piano, gitaar en drum, de hogere registers op zeker in het revijn. Payphone is een uh, fantastisch voorbeeld van onbezorgd, onwijs radiovriendelijke popmuziek. Ondanks dat het nummer gebruik maakt van de meest uh, gebruikte thema in de muziek. ...wordt de liefde door de Levine toch weer op een geheel andere manier beschreven. Het moet raar lopen wil dit niet weer een fantastische hit gaan worden van Maroon 5. En Maroon 5 pleegt dus wat hulp. En samen met Wiz Kalavia komt de single payphone deze week binnen op plek 31 in de lijst van Europa. The Breakdown, hier op CFM. Why you sitting around wondering why?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 I'm trying to go En With Calavia en de p -phone. Nummer 31, de hoogste binnenkomen dus Kijken wij aan de andere kant van de lijst helemaal onderaan Dan vinden wij in de vijfde week zakken van 38 naar 40 al van Franca, You Me Mie. Del Rey, Born to Die, zakt in de twaalfde week En de zes plaatsen van 33 naar 39 Van 34 zakken naar 38 in de zestiende week Gavin Grow and Soldier Wel het langst genoteerd hè, met die 16 weken David Ketta, Chris Brown en Lil Wayne, I can only imagine is de nieuwe binnenkomen op 37. Kane en Nelly Vettado? Is Anybody Out There in de tweede week omhoog van 39 naar 36. Whistle kicks, Mama Doudan, staat nu 13 weken in de lijst, zak van 31 naar 35. En Snowball Dogg levert ook in, in the end, zak van 26 naar 34 in de 11e week. Wiskalafia, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young Wild and Free staan 14 weken in de lijst, zakken van 28 naar 33. Karim, The Broken Hearted komt in de tweede week van 37 af en eindigt op 32. ze binnenkomen deze week is de Formula 5 en daar is hij weer eens. Dus Wiscalafia, deze keer met P.V.O. terug te vinden op plek 30. Vorige week was het ook Brianna die met een nieuwe plaat binnenkwam in de lijst van Europa. Where have you been heette die plaat? Toen kwam hij binnen op 35, deze week stijgt hij al naar 30. I've been everywhere, In haar tweede week gaat ze omhoog van 35 naar 30. ZFM Westkust weerbericht. Op deze vrijdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. En vanmiddag groeien deze zelfs uit tot enkele buien, met daarbij kans op hagel en onweer. Windtje bij het zuid tot zuidwesten, overwegend matig van kracht. De temperatuur zal stijgen naar een graad of 13. En vanavond kunnen er nog enkele buien voorkomen, mogelijk zelfs weer met onweer. Maar komend blijft het wel droog en klaart het verderop. op. wind waait matig uit zuid tot zuidwest, de temperatuur daalt maar ongeveer 5 graden. Morgen dan weer af en toe wat zon, maar het draait vooral om buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De zuid tot zuidwestelijke wind waait matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Zaterdagavond dan vallen er lokaal weer wat buien met onweer. In de nacht naar zondag sterven de buien langzaam uit en klaart het wat op. Wind die wijd matig uit zuid tot zuidwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Zondag schijnt weer geregeld de zon, maar er vallen wederom buien. Kans op onweer blijft ook nog eens bestaan en wind die matig aan zeevrij krachtig uit het zuidwesten. De temperatuur zal zondag zo'n graad of 12 worden. Heb ik nog één waarschuwing voor je, want ze staan op de snelheid te controleren op de N200... De welbekende Zeeweg, Overveen, richting Zandvoort. Daar er werkt ermee te palen. 20.1, daar wordt je snelheid gecontroleerd. Dus kijk uit dat je daar niet te hard rijdt. Drie weken in de lijst staan en drie plaatsen stijgen. Dat lukt alleen Nicky Mier en haar starships. Van 32 naar 29 in haar derde week. Let's go to the beach, each, let's go get a wave They say what they gonna say Have a drink, clink, found a Bud Light Bad bitches like me, it's hard to come by The Patron, oh, let's go get it down The zone, oh, yes, I'm in the zone Is it two, three, leave a good tip I'ma blow all of my money and don't give two oh, shits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 Staat op CFM Zandvoort met nu de 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij. En deze hoort er ook zeker in thuis. Meer Houghton en Russell Kicks, The Walk. Vorige week kwam de plaat al binnen op plek nummer 30. Nu een klein stapje verder omhoog naar 27. Maar voor Nicky Minier en de Starships van 32 omhoog naar 29 in de derde week. Langzaamaan op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 weten we welke plaat nu de beste is van Europa. Nog steeds Flowrider, de Wildlands. Of Train Drive-By, komt die dichtbij. Chris Brown, Turn Up the Music. Cover Jackson call me maybe. Eentje die in ieder geval niet is geworden. Hot Shell Honestly. Show, hey? why I close out? Honestly. Street, street. Honestly, I think you've lost your mind. Cause I got no problem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 So don't blame me, I'ma go cause I got no problem with Down op vrijdag, down op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. I'm just like walking around this old and empty house.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 We'll carry on Party safe to show A Little talks of monsters and men Of monsters and men Dat doen we toch altijd wel weer denken aan die twee die hier op zaterdagmiddag zitten Tussen twee en vijf Tijd voor ons om weer eens achterom te kijken naar wat we dan gehad hebben Vinden we op nummer 30 Rihanna Where have you been in de tweede week Gaat zij vijf plaatsen omhoog Drie plaatsen omhoog in de derde week voor Nicky Minier en de Starships. Fun en uh, Janelle Monroir We Are Young in de dertiende week zakken ze een plekje van 27 naar 28. Meyer Hathone en Russell Cakes The Walk in de tweede week omhoog van 30 naar 27. Watch Your Way Honestly gaat net zo hard omhoog in de derde week namelijk van 29 naar 26. En van 21 zakken naar 25. Everjack en, en Sherman Logic Can't Stop Me Now staat pas zes weken in de lijst en nu al, uh, aan het zakken. Eén plaatje winst is voor Of Monsters en Men, Little Talks, in de vierde week omhoog, van 25 naar 24. Micho Kimonaka, Home Again, zakt in de twaalfde week van 18 naar 23. In de achtste week, de Far East Movement, Justin Bieber, Live My Life, vorige week nog 20, deze week 22. Ook de nummer 21 moet een beetje verlies inleveren. Ze staat wel al 13 weken in de lijst. Ze zakt van 16 naar 21, de ex-nummer 1, Beyoncé, Love on Top. Bring the beat. Do. you De ene laatste plaats voor het nieuws van vier uur en ander van Alicia Banks en Lacey J two in de vierde week gaan ze omhoog van 23 naar twintig. Nummer 19 ga je gewoon een klein stukje van me horen. Die is dan ook van Alicia Reed en de Jim Smokers Alone Again. Elf weken staan ze in de lijst. Ze zakken deze week van 10 en na 19.